met de gekroonde karnton. Een vervolghoorspel van Jelte Kuipers na zijn gelijknamige boek geregisseerd door Jan C. Hubert. Tiende deel Dans op de golven Denkt u van het weerschipen. Zouden we de nacht in gaan met deze storm? Of hebben we nog een kans dat de wind minder wordt? Minder? Nee, Cornelieus. Het wordt bar weer vannacht. Maar ah, de Eindhoren kan heel wat hebben. Waar zitten we nu zo ongeveer? Oh, niet ver van de Zweedse kust. In de buurt van hebben nou, We schieten op met de reis, maar we moeten nou zo ver mogelijk van land blijven. De kust is niks niemand al gedaan met het weer, man. Open zee kunnen we niet van kwaad. Oh, we zullen het wel klaren, hè. De schipper heeft verreed de gestaan, meester Cornelijn. Dat weet ik, stuurman. dat weet ik. Nou, wat dat dan gaat, stuur, kunnen we elkaar een handje geven, zou oh, ik zeggen. Ah, ja, ja, ja. Zeg, Cornelinius, je doet weer rempel hoe je weer de eerste keer met storm weer op zee bent. Je zit toch niet in je piepzak? Ach, oh, schipper, gewet het, hè. He. Wat mij betreft, mag de Daans op de golven nog wel wat wilder worden. Morgzide. Ja, ja, ja, ja, ik snap je, je zit in je over die twee knapen. Heb je ze in de kajuit opgeborgen? He? Ja, ik heb gezegd dat ze beneden veiliger waren. Dat zijn ze ook. Hoe staat het met ze? Nog niet zo ziek? wel ze hebben het aardig te pakken, Dat ja. het juist beneden was. Vooral Maarten is er slecht aan toe. Oh, dat is mijn rempel geen schande met dit weer. Er zijn nog ervaren zeelui die bij zo'n dansje op de baren de maag binnen keren. buitenkeren. Dinkroeman hè? Dan kom maar weer een kanje. Oh je! Zo dat is... Hebben we weer gehad? Dan blijf je niet droog bij Cordelinius, oude heksenmeester. Wel, wel, wel, er jagen heel wat toverheksen door de lucht nou. Ze krijgen een onweer ook. Zag je dat licht, hè? Het is nog ver weg, Schip hè? Horus, Horus, zei Drommeborus. <laughs> ja, dat zei mijn moeder altijd als ze erboven zo rommelde. Ja, het is nog een weg. Maar dat duurt niet lang meer. Het werkt hier rechtop aan. Ja, de het gegooid in de glazen al. En de wind legt er ook nog een schepje op. Doorganger, hou eens je hart low, hou eens je hart. Nu, jongen, We moeten nog wat zelf minder horen als we de masten heel thuis willen brengen. Wat de bonkenmarsen, ahoi, Ahoy. Het gaat er goed van langs. He. De boven, Hoe zouden de jongens het maken? Ik ga naar beneden, schipper. We zullen het zien. Hou je op de beek op. En handjes vast aan alles. Vorg dat je het schip onder je voeten houdt voor een merenieus. Houdt u is. Oh, die vast. Wat? Goed, oh, sure. zo. Ja, well. Was werden, weer een schoen zeg je? Nou, nou, nog afgespannen. Ja, ja, ja, was arend, was arend. ja, We zijn er ja, ja, ja, Jawel, jongens. Hoe... Uh, hoe staat het ermee? Lekker is anders, meester. Het gaat wel. En met u, Maarten? We zien er niet best uit, manneke. Maarten kan er nog helemaal niet aan winnen, meester. Hij is doodziek. Laat u hem maar. Ja, dat is ook het beste. Als de zee wat kalmer is, ziet hij het weer wat plezanter in, hè? Het is wel noodweer als je dat zo hoort. Ja, manneke, het gaat er flink van langs. Maar voor goede zeelui is dit nog nikske. De staat op de campagne op zijn doe je gemak een beetje nooit te zien. Wat voelen ze toch allemaal uit daarboven? Oh, ze zijn met de zeilen bezig. Al het bovenzeil is al gereefd. Ze bergen nu de onderste. We, we zullen nauwse zo zoetjes aan wel in de buurt van Zweden zijn. Dat zijn we. De schipper zei dat we dicht bij Okseleuzoen zitten. Maar we moeten zo ver mogelijk uit de kust blijven. Het is hier verdraaid benauwd in die kajuit. Kunnen we niet aan dek, meester? Ik, ik wou de wind wel eens voelen. Oh, ik laat het u niet aan, manneke. Je wordt overboord voorgetweerd. Dat zal toch wel meevallen, meester? We kunnen ons toch vasthouden? Het is om te stikken. Ik, ik geloof... Ik geloof dat ik toch al naar boven moet. Hoe? Wat? Ik word ik... Ah wel, ah wel, misschien knapt wat op in de wind. We zullen het morgen eens proberen. Als je er morgen denkt dat je alles vasthoudt wat je te pakken kunt krijgen. En niet loslaten voor je wat anders vast hebt. Ja, meester. Maar... Allee, vooruit Mor maar. maar blaas bij mij in de buurt, hè? Pas op, pas op, ik maak de deur open. Tot de regel hoef je nou te bang te zijn? Ja maar, maar. ja ze, ze denkt er nog wel gemakkelijk over. Goeie. Ja maar, dat is te beter. Het begint al aardig donker te worden. En dat zal mijn nachtje worden. Ja, ja nog maar even. Dan zitten wielen gaas in het donker. Nou, ja, dat is een je Mooi weertje hè. We zijn er nog lang niet. Ik zal maar naar binnen gaan zitten. We scheppen een luchtje stuurman. Luchtje scheppen? oud <laughs> Oh, best nee. <hè? tie> oh, oh, oh, oh, oh. Kunnen we niet naar de kampagne gaan, meester? Nee, man, ik dat vertrouw ik niet. We blijven hier staan. Doen de tocht over het schip bij dit weer is gevaarlijk. En geloof de mannen maar in de weg. U heeft gelijk, meester. Ik ben nog maar een zeeman van de kou grond. Wat is dat? De ja, Hij is op beneden, meester. Hij is op beneden. Er is geen gevaar meer. Er is niemand geluid. Hij schuift van het dek. Nou, nou, de dek. Wel, wel, Trek me mee. Kom, kom, kom. Kom, kom. u. vast. U vast. Ik kom. Bij u. Help. Help. Er is er nog meer gaan. Wat doen? Wat Ik ga naar! Ik naar! Ik ga naar! Ik kom naar! Ik Ga naar! Ik Er naar! Ik meer naar! Ik kom naar! Ik kom naar! Ik kom naar! de kom naar! Ik kom naar! Ik kom naar! Ik Ik naar! Of we zullen zien dat de pakken te krijgen Cornelinius. Maar ik ben er bang voor man. Ik kan niet manoeuvreren. Ja, en ik kan ook geen boot uitzetten met dit weer. Die slaat de sprinters. Hohoi! Ik weet niet, vaders wensen, dat de zee nu zo rustig is. De golven zijn weer vriendelijk en kalm. En vannacht gingen ze te keer of ze het hele land wilden veroveren. Ja, meisje, er is niks veranderlijker als het grote water. Als dat aan de gang gaat met zijn kameradenwind, de wind, dan heb je de poppen aan het dansen. Dat heb je vannacht wel gemerkt. Oh, ik dacht dat de wereld zou vergaan. Zo spookt het. Nu rusten ze uit de zee in de wind. Zouden er veel schepen zijn vergaan? Nou, we zullen er het beste van hopen. De meeste schepen zorgen er wel voor dat ze niet te dicht onder deze kust komen met zo'n storm. Maar soms is daar niks aan te doen. Nee. Als de wind uit de kwaaie hoek waait en het op zijn heupen heeft, dan begint de beste schipper niet veel. Wat is er? Waardersvenzen, daar. Daar in de verte? Dat, dat lijkt wel. Ik zie alleen een donkere streep. Nee, vaders Vincent. Nee, dat lijkt wel. Dat lijkt wel een mens. Kind, jouw oren zijn beter als de mijne. Maar ik hoop dat je je vergist. Nee, ik vergis mij niet. Ja, ik, ik zal wel gaan kijken. Blijf jij hier? Nee, vaders Vincent, wij gaan er samen heen. En vlug. Misschien kunnen wij nog helpen. Kom! Ja, ja, je hebt gelijk. Het is een man. Blijf jij nou hier wachten, dan zal ik kijken. Nee. Dan zal ik kijken hoe het met hem staat. Ik ben bang. Nee, nee, nee, nee. ik ga mee. Ik wil helpen als het nog kan. Vooruit. Ja, nou, zoals je wilt. Oh, arme ah, kerel. Hij is nog jong. Zo, zo. Eens kijken. Ik geloof niet dat hij dood is, vader Svensson. Nee. Ja, wacht, kind. Wacht. Stil, ja. Ja, ja, je hebt gelijk. Ik voel zijn hart. Ja. Hij, hij leeft nog. Gelukkig. Gelukkig. Hij ziet er stevig genoeg uit, misschien kunnen we hem redden. Ik zal hem eerst eens goed vrijwen ja. om zijn bloed wat in beweging te brengen. Ja. Ga jij naar huis om hulp te halen? En iets waar we hem op kunnen dragen? Dat kunnen we samen doen, vader Swensen. Daar liggen aangespoelde planken. Ik kan ze aan elkaar vastbinden met dat stuk touw dat aan het pas zit. Ach, ach, daarmee is hij naar het strand gedreven. Ja, dat... Dat dragen zal te zwaar voor je zijn, kind. Je vergeet dat je een meisje bent. Niks te zwaar, vader Svensen. Geef me uw mes voor het touw. We hebben geen tijd om hulp te halen. Nou, goed, Anne. Goed. Hier heb je het. Ja. Ja, je hebt gelijk, het is beter zo. We winnen aan hem, Inge. We winnen aan hem. Hij begint al beter te ademen. Zo Zouwer dan. ...toch een schip rand zijn, Waddersvensen. Ja, het lijkt daarop. Maar hij kan ook overboord zijn geslagen. Hij ziet er niet uit als een zeeman. Kijk maar eens naar de schoen die hij nog aan heeft. Een zilveren gesp. Ja. Zo dragen een eenvoudige zeelui die niet. Maar dat maakt niks uit. Hoofdzak is dat hij opknapt. En dat doet hij, Inge! Dat doet Daar zal hij van opknappen. Lekker warm onder de wol. Ach, je moet er niet aan denken. De hele nacht heeft die stakker daar misschien aan het strand gelegen. Oh, het had veel erger kunnen zijn, vrouw. Hij is er nog goed afgekomen. Zeg dat wel, Swensen. Ach, Inge. Ik geloof ja. dat hij wakker begint te worden. Probeer jij eens of hij wat warme wijn wil drinken. Het zal hem goed doen. Ja, dat zal het zeker, moeder Swensen. Zo, slaperige Zeeman. Doe je ogen eens open en kijk eens wat ik hier voor je heb. Een beker warme wijn. Oh, kijk, kijk. Hij doet zijn ogen open. Nou, maar hij is nog te suf om wat te zien. Kom, kom Zeeman. Drink eens. Drink nee. eens, hier. Nee, nee, weg. Brand. Doe die kaars uit, Maarten. Allemaal... Allemaal water. Allemaal water. Ik wil niet. brand. Nou, nou, nou, nou. Je hoeft me die beker wijn niet uit mijn handen te slaan. Wat praat hij nou van brand? Dat touw zit op mijn been. Ze, ze trekken me mee. Help, help. Ja, hij, hij is vast overboord geslagen. Wat zegt die vader, Svensen? Ja, ja, ja ik versta wel wat hij zegt. Hij droomt van een ongeluk. Misschien is de brand uitgebroken nee, nee, aan boord. Nee, meer Nee, ik, ik wil niet drinken. Kom, Zeeman. Doe niet zo dom en drink. Ja, hou je ogen nou maar open. Ik ben geen meer min. Ja? Ah, mooi zo. Eh. Mooi zo. Nou, oh, oh, oh. nog een slok. Ja. ja. En nog één. Hmm. Hmm. Ja, zie je wel, dat doet je goed. Waar, waar is Maarten, meester Cornelijn? Maarten, Cornelijn? Je bent in Zweden, Zeeman. In Zweden. Waar, waar, waar is het schip? Waar zijn de anderen? Waar, waar is de eenhoorn? Dat weet ik niet. Jij lag aan het strand alleen... Ben je overboord geslagen? Ja, ja. Ik, ik viel overboord met de touw, met, met de mast. Ah, zie je wel. Hij is op dat stuk mast aan land gedreven. Hoe heet je? Hoe is je naam? Naam? Bart. Ja. Bart Pluimakker. Oh, hij wordt steeds beter. Hij weet zijn naam alweer. Waar ben ik nu? Ben, ben jij een meermin? Hij kijkt naar jou, Inge. Het lijkt wel rempel, wel of hij je kent. Ik, ik, ik heb gedroomd. Wie, wie zijn jullie allemaal? Waar ben ik toch? Je huh? bent in Zweden, veilig aan land, bij ons op de boerderij. Ik heet Svensen. Svensen, Svensen, goed, dat is goed. Dit was het tiende deel van Het Huis met de gekroonde karanton. Geschreven door Jalte Kuipers naar zijn gelijknamige boek, met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Rien van Noppen als meester Kornalijn, Tony Forletta als kapitein Boonzaaier, Pietenhuis Senior als stuurman van Kniphuizen, Wam Heskes als Boer Svensen, Nora Boerman als Vrouw Svensen en Corrie van der Linden als Inge. De regie had Jan C. Hubert.